11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Waar klinkt nog de stem des volks en hoe klinkt popmuziek op papier? U hoort het zo na het NOS-journaal met Mark Visser. De strijd om het voorzitterschap van de FNV gaat tussen Ton Heers en Corrie van Brenk. Dat heeft de FNV bekendgemaakt.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 Koning Willem-Alexander heeft na zijn inhuldiging een paar dagen om bij te komen van alle festiviteiten. De koning verschijnt op 4 mei, zaterdag dus, pas weer in het openbaar. Hij is dan samen met koningin Maxima bij de Nationale Herdenking op de Dam. Vandaag besluit het koningspaar de feestelijkheden met een brunch voor de koninklijke gasten in het paleis op de Dam. Gisteren hebben Nederlanders massaal op Nederland 1 gekeken naar de troonswisseling. Inhuldiging van koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk trok de meeste kijkers. Bijna 6,6 miljoen mensen zagen hoe hij de eet aflegde. En ook de balkonscène werd veel bekeken, 6,3 miljoen. Bijna driekwart van de Nederlanders volgde de troonswisseling via de NOS op Nederland 1. De hele marathonuitzending, die 14 uur duurde, werd gemiddeld door 4,1 miljoen mensen bekeken. In Assen is een man aangehouden die op zijn scooter met 130 km per uur door de stad reed. De man van 20 gaf vol gas toen een motoragent hem wilde controleren. De politieman zag dat de scooter geen kentekenplaat had. Achtervolging eindigde bij een rotonde waar de man onderuit ging. Daar bleek dat de man al eerder problemen met de politie had gehad. Er zijn rijbewijs was al ingenomen, dus dat hoeven we niet meer te doen. Maar er is opnieuw procesverbaal tegen hem opgemaakt. En ja, kijken wat justitie nu met deze man gaat doen.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 Dan het weer, zonnige perioden met hier en daar wat bewolking en een graad of 16. Daar is vanavond in Limburg nog kans op een enkele bui. Morgen af en toe een bui, maar ook volop zon. Temperaturen dan tot 19 graden. John Bakker bij de ANWB, waar staat het vast? Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Bunschoten. 3 kilometer. Kapotte auto's op de A20, hoek van Holland-Gouda, die zorgen in beide richtingen. Tussen knopen Klein Polderplein en knopen Terbrechtse Plein voor files, ongeveer 4 kilometer.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 De met de behoorlaar Goedemorgen. Er is een nieuwe manier om popmuziek uit te brengen. Niet op cd, maar op papier. En iedereen kan dan daar zijn eigen interpretatie aangeven. De vraag is, klinkt het ook? U zult het zo horen. En waar valt de stem des volks nog te beluisteren? Het was vroeger in dit huis gemeengoed. Maar het is nu wel zoeken geblazen. En of we die stem vinden, ook dat zult u horen. Werken voor je ja, uitkering. In steeds meer gemeenten wordt het verplicht gesteld. Goed zo kun je denken. Werken voor de kost. Jazeker, maar dan verdien je toch loon in plaats van een uitkering. Staan we hier voor een dilemma. En nu het toch 1 mei is, is Diederik Samsom nog wel links... nu hij zo'n rechte rug toont als het gaat om afspraken met de VVD. Ik zou zeggen, zet uw rode bril op en kijk mee. Surf naar de voor auto's met een buitenlands kenteken moet sneller wegenbelasting worden betaald dan nu gebeurt. Dat kondigde staatssecretaris Frans Wekers van Financiën afgelopen zaterdag aan. Wekers zegt zich te storen aan de Oost-Europese auto's die op de Nederlandse wegen rijden zonder te betalen. Maar er zitten wel haken en ogen aan dat plan, weet CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Goedemorgen meneer Omtzigt. Goedemorgen. Bent u alweer een beetje bijgekomen van de dag van gisteren? Ik ben helemaal bijgekomen. Ik zit op station Amsterdam uh, klaar om weer terug naar huis te reizen. Ah, u heeft overnacht in de hoofdstad. Ja, tuurlijk. Een ja. Mooi feest gisteravond. Dus Nog een beetje uh, nagenoten dus. Absoluut. Nou, zullen we dan eens even overgaan uh, tot de orde van de dag. Ergert u zich ja. ook zo aan die uh, Oost-Europese kentekens? Alhoewel u ze niet zult zien daar op het station. Zoals uh, staatssecretaris Frans Wekers al heeft gezegd, die ergernis. Nou, zoals u weet ga ik terug naar Enschede. Ik woon naar de Nederlandse grens. Dus uh, ik uh, zie Oost-Europese kentekens en trouwens ook heel veel Duitse kentekens op de Nederlandse wegen. Ja. Um, ja, en al in 2011 hebben wij als CDA, bij mond van mijn collega Sander de Rouwer, gevraagd om een plan om binnen een paar maanden uh, te weten hoe ze zich makkelijker kunnen registreren en hoeveel er nou belasting betalen. Nou, er kwam uit dat maar 1000 tot 1500 van die auto's in Nederland ingeschreven staan, terwijl er waarschijnlijk meer dan 100.000 op de weg zijn. Ja, dus hoe ze moeten zich nu in. Nou, omdat er gewoon niet gehandhaafd wordt door de Belastingdienst. En uh, ons idee was dan ook beginnen met handhaven van onze huidige wetten. Um, als je hier komt werken, dan heb je ook recht op uh, de sociale zekerheid hier. Nou, daar betalen we in Nederland best hoge belastingen voor. We de uh, motorrijtuigenbelasting. Uh, zorg dan gewoon dat, dat mensen niet alleen recht uitkering krijgen, maar ook gewoon de betaald die daarbij horen. En handhaaf dat eens een keer. En ja, maar ja, hoe doet u dat? Hoe wilt u handhaven? Gaat u dan bijvoorbeeld met, met speciale agenten... alle straten en, en ja, in dorpen en steden af... om te kijken waar die Oost-Europese kentekens staan, staan geparkeerd? bijvoorbeeld Tenminste, die auto's waar ze op zitten. Nou, er is automatische controle aan de grens. Um, um, uh, de nummerplaatsherkenning. Als je inschrijft bij een gemeente... en je moet je inschrijven om recht op die toeslagen te hebben... weet u wel waar iedereen gebruik van maakte. Dan kun je ook meteen vragen als u zich inschrijft. zorgt u dan ook even, als u een auto heeft... Dan kunnen we dat opvragen bij de Bulgaarse of de Poolse of de Duitse uh, autoriteit. Dat u ook die auto onmiddellijk hier inschrijft. Want het kan niet zo zijn dat u die auto daar toevallig laat staan. terwijl u hier gaat wonen. Dat mag niet, maar er wordt niet standaard naar gevraagd. Dus er zijn nog een heleboel mogelijkheden om het direct te controleren. Um, voordat je hier uh, uh, wanneer je hier komt wonen en wanneer je hier woont. Dus dat moet eerst geregeld zijn voordat we überhaupt kunnen gaan denken aan het plan van uh, Wekers waar, waarbij hij eigenlijk zegt ja tot een jaar uh, hoef je niet te betalen, daarna moet je wel gaan betalen. Het is eigenlijk meteen vanaf het eerste moment hup, inschrijven en uh, bijdragen. Ja, op dit moment is het trouwens als je komt werken voor langer dan een jaar dan moet je wel onmiddellijk betalen. Um, en die termijn kun je wel wat korter maken dus je zou zes maanden kunnen nemen. Om nou Meteen die termijn een maand te maken heeft wel twee grote nadelen. Want dan betekent dat iedereen en een keer de auto moet uitschrijven in zijn eigen land, inschrijven hier en een maand later weer moet uitschrijven hier en inschrijven in zijn eigen ja. land. En dat allemaal voor 30 euro belasting voor een niet zo grote auto. Dan kun je afvragen of, de of het niet meer kost dan het oplevert. Dus ik zou wel een iets langere termijn hanteren. En ik zou ook een iets langere termijn hanteren omdat wij het ook niet leuk vinden als andere landen zeggen van als je een maand in Spanje rondrijdt met een vakantie, moet je hier wegen belasting gaan betalen. Dus uh, ik zou wel... Ja, nou niet met een maand beginnen, ik zal het wel iets langere termijn doen. Maar begin als met handhaven, er rijden die honderdduizenden rond, je handhaaft niet. En het eerste wat je gaat doen is zeggen, we gaan de regels strenger maken. Ik zou zeggen, begin met handhaven van die regels. Ja, wat kan het uiteindelijk opleveren? Dat weten we niet. Want ook de vragen van hoeveel zijn het er? Het enige wat ik kon beantwoorden is dat er ja, slechts 1000 tot 1500 auto's met een buitenlandse kenteken, hij wist niet eens welk kenteken? En hier in Nederland geregistreerd staan. En dat is anderhalf jaar geleden. Dus ja, zolang wij niet weten hoeveel we hier rondrijden, weten we natuurlijk ook niet hoeveel het kan opleveren. Nee, wacht nog altijd op dat antwoord wat dat betreft. We wachten altijd op duidelijkere antwoorden. En ja, als je met een plan komt, dan neem ik aan dat je dan gelukkig ook eindelijk uitgezocht hebt hoeveel het dat zou kunnen opleveren. Want dat hoort bij een plan. En waar gaat u nu op aandringen bij de staatssecretaris? Want die heeft zijn eigen plannetje al bedacht. Nou, ten eerste heeft hij het plannetje wel op de radio uh, uh, verteld, maar hij het niet aan de Kamer gestuurd. Um, en hij zei van in mei of juni, nou dan weten we wel dat dat juni of eind juni wordt, uh, krijgen wij dat in de Kamer. Dus ik hoop dat hij dan met een goed uitgewerkt plan komt. Maar ik vond het wel een beetje een soort een wat snelle actie nadat er anderhalf jaar niks gebeurd was. Ja, en hij heeft iets anders aan zijn hoofd denk ik op dit moment. Um, ook dat, maar goed. Als hij uh, nu begint met streng handhaven op allerlei dossiers, is dat uh, op zich goed te jagen. Eind juni verwacht u in ieder geval wat meer. CDA-Kamerlid Pieter Omzicht, hartelijk dank en een goede reis naar huis. Dank je wel. een prettige ochtend. Dank u wel. <truimert> de Na alle koninklijke plechtigheden van gisteren... is het vandaag alweer een speciale dag. U weet wel, 1 mei, dag van de arbeid. Voortgekomen uit de arbeidersstrijd voor een 8-urige werkdag. En nu vooral een moment om stil te staan bij de internationale verbondenheid. En dat gebeurt onder meer in woonzorgcentrum... het huis aan de vecht in Utrecht. Met een optreden van het koor De Stem des Volks. En verslaggever Robert-Jan Boy is daar ook. Dag meneer. De Rode Zaal is zeker hier, hè? Ja. Ah, nee, dit is de Hoorzaal. Hier, ja. Andere kant op. Nee, de Rode Zaal moet hier zijn. De Rode Zaal? Is... De rode Zaal is hier, hè? Ja. Ja, het koor De Stem des Volks is aan het repeteren. Hij is ons artste lid. Oh, nou, ik hoor ze al. Kijk, in de Rode Zaal. Dat is toch heel uh, toepasselijk. Is voor de uitvoering dus De Stem des Volks aan het repeteren. Ik zie hier zo een stuk of... 30, 40 dames vooral staan. Wat oudere dames. En de dirigent, dat moet Paul Kreiner zijn, staat ervoor. Morgenrood. Dat is toch een van de highlights. Hè? Oh, mooi hè? Ja, zeker mooi. Ja. Ik zal verder even niet uh, storen. U bent te laat. U, bent te, u bent te laat. Ah, ik moest even naar de zaal. Hey, de stem is volgens in Amsterdam opgeheven. Ja, heel lang. al heel lang. Ja. Ja. Utrecht ja. bestaat toch? Ja, wel vol. Hoe kan dat? <laughs> Hoe kan dat? Ja, gewoon een uh, goede dirigent, goede pianist... en uh, een goede samenhang met het koor... En, uh, ja, we dragen zorg voor elkaar. En uh, dat bindt ons. Ja. ja en, en om dus... maar even te spreken met uh, onze nieuwe koning. Die uh, heeft ook dat soort woorden gebezigd. Maar daar kan ik me ook wel in vinden, ook met het koor. Zou de dus... koning ook uh, 1 mei vieren? Nou, misschien wel. Ja. Het is een moderne koning, uh, dat staat hij voor. Dus uh, misschien. Ja, het is de ja. dag van de arbeider, hoort hij vrij te nemen. Ja. Wat betekent, wat, wat betekent die dag eigenlijk voor u als koorlid? Nou, voor, voor ons dat we altijd moeten zien op 1 mei. Dus wij moeten altijd werken. Ja, maar ook gedacht internationale verbondenheid. Ik bedoel, wat denkt u nog aan speciale dingen? Ik bedoel... Nou, ik vind altijd leuk als ik in het buitenland ben, want vorig jaar was het met vakantie dat er in het buitenland veel meer aan 1 mei gedaan wordt dan in Nederland. In België en Frankrijk ja, is het vrijdag. Ja, ja, maar in Roemenië werd er ook heel veel aan de uh, dag van de arbeid ja. gedaan. Maar wat ja. denkt u dan met name aan? Nou, inderdaad de rechten van de arbeiders die dus uh, uiteindelijk bereikt zijn. En in Nederland is daar natuurlijk al veel voor bereikt, maar nog niet alles. Maar het is, gaat toch veel breder tegenwoordig? Of vind ik dat dan fout? Internationale nou, verbondenheid, nou, ja. solidariteit? Ja. ja. Voor de dirigent ook nog speciale gedachten eigenlijk, maar die krijgen? Nou, het is vooral ook vandaag natuurlijk een stralende dag. Het is altijd ook een, een lentefeest geweest, uh, ja. die dag van de arbeid. Uh, zo aan, uh, ja, en, en dat is als je op zo'n stralende dag weer naar zo'n stralend koor toe gaat. Die uh, ook nog altijd bepaalde idealen vertegenwoordigen. Ja. Die uh, nou ook nog steeds wel uh, absoluut veel waarde hebben. Ja, dat is heel fijn om daarvoor te mogen staan. Het zijn vooral dames ook, valt moppen. op, en, uh, ja... Oudere dames. Ja, neem maar die kwalijk dames. Ja, dat, is, waar. <laughs> ja, dat uh, is wel het leuke van dit koor. Dat uh, de oude garde zit er echt nog op. Er zitten nog mensen op die voor de Tweede Wereldoorlog al gestreden hebben. Maar juist daardoor trek je ook weer jongere leden aan. Dus het koor ja. blijft zich ook vernieuwen. Dat, dat is het speciale en daarom kunnen we ook steeds weer verder. En heren zijn nog nodig, hè? Ja, ja altijd. Ja, altijd. Ja, dat, ik denk voor elk koor moeilijk nou, is. Ze mogen erbij komen, ja. maar we hebben gewoon een fantastisch koor. Dus ja. dat ja. staat voorop. Ja. U mag lid worden. Oh. <laughs> ja. Ik vraag me ook af met... Ja, we gaan zingen, we gaan zingen, hoor ik erop. Maar ik denk even aan de PvdA bijvoorbeeld. Een hele ja, strijd, interne strijd... omtrent ja. nou, strafbaarstelling, nou, illegaliteit... Nou, ja. Gaat het in die dwarssteden gedachten van, de, van ja. de hele dag in, ho? Ja. ja, dat is weer uh, het bekende compromis sluiten hè? met uh, de liberalen. Ja. En uh, dat is altijd moeilijk. Ja, maar uh, ja, voor mij hoeft het ook niet hoor. Die uh, stelling van de illegaliteit. Maar hoor, de strijd gaat door. Ja. Hier in ieder geval in een rode ja. zaal. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Mogen we gaan zingen? Ja hoor. Oké. Okay. Succes. Succes zometeen bij het optreden. Ja, Morgenrood, gebracht door het koor De Stem des Volks. Robert-Jan Boy uh, was erbij vanuit woonzorgcentrum... het Huis aan de Vecht in Utrecht. En van Morgenrood naar een wat recenter nummer. Hier is Joran Joran met Skintrade. Duran Duran Skintrade. De gids.fm. Cheng droomt van een vaste baan als stratenmaker bij de gemeente. Maar het zit er niet in. Het is werk wat gewoon dagelijks moet gebeuren. Ja. Ja, er zijn overstoepen kapot. Uh, wegen zijn wegen zijn gaten in de wegen. Er zijn borden die omgereden worden of uh, door vernielingen. En dat zijn toch allemaal dingen waar je dagelijks mee bezig bent en die moeten gewoon vervangen worden. Zodat het verkeer en de mensen gewoon fatsoenlijk over straat kunnen gaan. Dat werd uh, dus echt gedaan door mensen die in de gemeente uh, een vast dienstverband waren. Dus echte stratenmakers. Een fragment uit Nieuwsuur eerder deze maand. En vandaag is het 1 mei, de dag van de arbeid. En dat is een dag om bij stil te staan. Zeker omdat het werkloosheidscijfer flink stijgt. De teller staat inmiddels op 643.000. En ook komen steeds meer mensen in de bijstand terecht. Op dit moment zijn het er zo'n 325.000. Gemeenten mogen eisen dat bijstandsgerechtigden... iets terugdoen in ruil voor hun uitkering. Ze worden bijvoorbeeld ingezet om werk te doen... dat eerst door een betaalde kracht werd gedaan. En dat gaat volgens Maaike Zorgman, bestuurder bij FNV Bondgenoten, te ver. Ze is hier vanochtend. Goedemorgen, mevrouw Zorgman. Goedemorgen. U zegt, bijstandsgerechtigden worden zelfs uitgebuit. Wat moeten ze doen dan? Um, wij zien uh, um, heel veel bijstandsgerechtigden die uh, uh, betaald uh, werk doen... wat eerder door anderen gedaan werd. We zien het in de zorg. Uh, we zien het bij Post.nl, Detailhandel, Albert Heijn, De Hema, Ethos... zijn bedrijven waar wij uh, mensen hebben zitten... Uh, die daar met behoud van de uitkering werken. Uh, en wat het probleem is, is dat deze en mensen... En zij moeten daar werken? Uh, zij moeten daar werken, want zij krijgen uh, anders geen uitkering meer. Uh, en daar wordt ook, uh, ook mee, uh, mee gedreigd, uh, veelvuldig... Als, uh, als het werk niet zo passend is. Hè. Dat kan soms gewoon doordat je uh, last van je rug hebt... en iets moet doen wat, wat daar helemaal niet goed voor is... Um, maar je kan het niet weigeren en je, en je krijgt er geen, geen loon voor... zoals andere werknemers dat wel krijgen. En daar zit dus zelfs een dreigement aan vast, zegt u? Uh, ja, daar zit een dreigement aan vast. En we zijn nu uh, op heel veel plekken bezig met allerlei uh, actie, uh, actiecomités uh, van, uh, van de bijstandsgerechtigde zelf. En dat is ook een veelgehoorde klacht, dat er ten uh, nou ja, allerlei tijden uh, gedreigd wordt... met het stopzetten van een uitkering. Ook als iemand even iets niet snel genoeg doet... of iets te lang op de toilet zit... Of dan dan uh, wordt die uh, dreiging met uh, het stopzet van een uitkering... wordt al geuit door degene uh, die hen begeleiden... in, in projecten of werkgevers waar ze, uh, waar ze dat werk verrichten. En deze mensen doen dus het werk dat eigenlijk normaal... door een betaalde kracht zou moeten worden gedaan. Iemand die er ook echt loon voor krijgt. Ja, en, uh, uh, en soms zegt de gemeente van... ja, maar dit zijn mensen die zo ontzettend grote afstand... tot de arbeidsmarkt hebben. Nou, we hebben ontdekt dat dat uh, heel vaak niet het geval is. Er zitten mensen bij die 20, uh, 20 jaar of 32 jaar gewoon betaald werk gedaan hebben, hun baan zijn verloren, prima in staat zijn uh, dat te doen. Uh, en uh, het feit van dat ze geen baan hebben wordt gebruikt als, uh, als dat ze daardoor niet fatsoenlijk uh, behandeld hoeven te worden en er geen loon voor hoeven, hoeven te krijgen. Gebeurt dit in alle gemeenten? Um, het, ho het hoeft niet. Uh, gemeenten kunnen zelf uh, kiezen of ze het wel of niet doen. Maar er is natuurlijk wel heel flink bezuinigd, uh, ook op gemeenten. Dus je ziet dat allerlei manieren om mensen uh, op een fatsoenlijke manier naar een, uh, een nieuwe baan te helpen. En ook daar uh, wat meer zekerheden in te bouwen dat er na een traject ook een baan klaarstaat. Dat die zijn verdwenen. Uh, en dat dit eigenlijk, dat werken met behoud van uitgingen, gro de grote oplossing wordt gezien. Om, uh, om bijstandsgerechtigden uh, en andere uh, werklozen aan het werken. Te helpen. Ja, het werk wordt gedaan, maar je hoeft de mensen er niet zoveel voor te betalen. Nee, en vorig jaar is ook nog in de wet vastgesteld... dat het ook niet meer hoeft te leiden tot betaald werk. Hè. Dat is de tegenprestatie die in 2012 uh, is ingevoerd. Um, daar zijn wel allerlei eisen aan die gemeenten vaak, waar gemeenten vaak ook niet uh, aan voldoen. Maar iedere gemeente kan dat wel op zijn eigen manier opzetten. Dus hè, Rotterdam kiest er bijvoorbeeld voor... om uh, mensen in de zorg met behoud van uitkering te laten werken. Amsterdam doet dat wel met loon, maar tegen zulke kleine... Contracten, dat mensen ook nooit de bijstand uit zullen komen doordat ze in de zorg zijn gaan werken. Maar wat vindt u dan wel redelijk? Want gemeenten proberen toch ook hun best te doen mensen weer een beetje die arbeidsmarkt op te krijgen. Zeggen soms ook van ja, door ze te laten werken doen ze weer ervaring op. Ze zitten niet de hele tijd thuis, ze houden voeling met de arbeidsmarkt. Dus ze mogen er wel iets voor terug doen. Wat is redelijk? Redelijk is dat je van mensen verwacht uh, van dat ze hun best doen om weer een baan uh, te vinden. Dat, uh, daar kunnen ook allerlei dingen uh, bij zitten die uh, die afstand tot de arbeidsmarkt ook kleiner kunnen maken. Mensen willen dat vaak ook wel. Uh, en waar volgens mij uh, um, het misgaat, is als mensen gewoon heel slecht behandeld worden terwijl ze werken met behoud van de uitkering, als kleine kinderen uh, behandeld worden. Uh, sommige mensen zeggen ook van het lijkt wel of ik in een soort gevangenis zit. Daar gaat het ook echt, echt te ver. En die die misstanden zien we gewoon op, het laatste, op de laatste tijd heel erg, heel erg veel. Uh, en dus ook het hoge aantal uren bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat iemand bijvoorbeeld wel zegt... ja, voor zes uur, als ik zes uurtjes bijvoorbeeld in de zorg ja. moet werken... of pas moet bezorgen, ja, dat vind ik wel redelijk. Nee, dat, dat, de, vaak gaat het om, uh, om contracten van 32 uh, uur of 40 uur. Voltijdsbanen uh, eigenlijk. Nou ja, voltijdbanen zijn er ook. En het zijn ook van uh, banen waar absoluut geen rekening wordt gehouden met omstandigheden van mensen. Alleenstaande ouders uh, die uh, op een project van de gemeente... om acht uur moeten verschijnen. Uh, en, uh, en eigenlijk hun kinderen naar school uh, zouden willen brengen. En waar dat gewoon niet, uh, niet kan. Uh, ouders die geen vrije dag van hun, vrij, uh, van hun werk met behoud van uitkering krijgen... Uh, als er een uh, studiedag is op school. Uh, en ook onvoldoende uh, kosten krijgen om uh, uh, um dat te vergoeden. Uh, uh, en daardoor gewoon ook financiële problemen... Komen, dat ze extra in kinderopvang op eigen kosten moeten, uh, moeten inschrijven. En bij de gemeente is op geen enkele manier af te dwingen... dat zij toch wat meer coulantse tonen? Uh, nou, uh, de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld heeft een reiskostenvergoeding... Uh, die uh, 20 euro in de maand is... waarbij mensen van de ene kant uh, van Amsterdam naar de andere moeten reizen. Volstrekt ontoereikend uh, uh, is. Uh, en inmiddels zijn er wel weer gesprekken over... om die reiskostenvergoeding te, uh, te vergroten. Want mensen komen daar gewoon door in de problemen. Hetzelfde voor de kinderopvang... Uh, dat, uh, uh, ja, dat gaat niet. Als je als je geen inkomen hebt om nauwelijks inkomen hebt om te leven, gaat het je ook niet lukken uh, om daar uh, heel veel kosten voor, uh, voor kinderopvangen, uit eigen zak van te betalen. Er zijn ook mensen die het niet pikken en die stappen gewoon naar de rechter. Uh, ja, die zijn er ook. Ondanks is een zaak geweest, in, ja, in Zeeland. Uh, ja. Uh, maar je moet dan wel, uh, wel je realiseren dat deze, uh, deze meneer die dat gedaan heeft... Uh, dat hij ook zonder inkomen uh, zat hè, gedurende die periode. Dus je hebt wel een goed steunwerk nodig om dat ook te kunnen Want doen. Want het was meteen kappen en hij kreeg ja, helemaal niks meer. Ja, je hebt, uh, nou, Officieel zijn er regels voor van hoeveel kortingen er zijn. Die worden trouwens niet altijd nageleefd. Maar het kan zijn dat je gewoon 100% op je inkomen wordt gekort. En Want dat, dat moest deze in... meneer doen? Uh, deze meneer moest uh, 32 uur werken in het kader van een tegenprestatie... wat bedoeld is om een paar uur uh, een, uh, iets terug te doen voor je uitkering. Uh, en allerlei werkzaamheden die ook uh, niet duidelijk uh, stonden omschreven. Hij moest tekenen? Uh, hij moest tekenen uh, en, hij, en, en hij mocht ook, uh, ook niks, uh, niks kwaad zeggen over het project. En dat zien we ook, uh, ook heel vaak. Uh, van dat, dat je als werknemer mag je nog wat kritisch zijn over je werkgever. Word je ook niet altijd in dank afgenomen. Maar dat je kan. kan door een kritisch woord niet, uh, uh, niet direct worden ontslagen. Uh, nou, dat, dat gebeurt wel eens met, uh, met mensen met een bijstandsuitkering. Wel eens het gebeurt gewoon te vaak dat mensen gewoon ja, in die zin ook geïntimideerd worden. Om niet alleen te gaan werken, maar ook ja, uh, uh, in wat ze mensen vinden uh, hun mond te houden. Maar deze meneer heeft wel gelijk gekregen. De rechter heeft ja. gezegd, ja sorry, maar gemeente... Uh, er is een bepaalde grens... Uh, uh, ook aan, aan wat je mag vragen van iemand. Ja. Uh, dit is te ver voor deze meneer. Ja. Zou dat perspectief bieden voor uh, al die andere gevallen... waarbij mensen ook toch het idee hebben... dat ze ergens in worden gedrukt wat ze niet willen? Ja, nou ja, volgens mij zijn er heel veel mogelijkheden... om, uh, om wat via de rechter uh, te doen... tegen werk met Bout van Uiting. We zien heel veel voorbeelden waar uh, de regels niet uh, nageleefd worden. Dus je maakt ook kans uh, uh, als je dat doet. Uh, je bent er natuurlijk niet altijd... want uh, het voorbeeld waar u naar refereert... Uh, uh, van een man die in het gelijk is gesteld... daarvan zitten nog heel veel anderen in dezelfde situatie... die nog steeds 32 uur per week werken... Uh, en die... Uh, en, en die en die daar nog steeds uh, ook vanaf willen... ondanks dat er zo'n uitspraak ligt. Dus, uh, maar het, lo het loont echt de moeite om uh, klachten in te dienen... Uh, en als het gaat om inkomen ook bezwaren uh, te maken. En ik wil ook mensen oproepen om dat te doen... en daar in ieder geval uh, te kijken wie je daar ook bij, uh, bij kunnen ondersteunen... om ook uh, ervoor te zorgen dat je daar geen last van krijgt. U heeft er ook uh, een zwartboek je... over gemaakt. Tenminste, niet zozeer u, maar FNV Bondgenoten. heeft dat FNV, nog iets. Uh, de FNV Breed uh, ja. heeft dat uh, gemaakt. Heeft dat nog iets ja, geholpen? Oh. Nou, er zijn wel wat dingen uh, verbeterd. We hebben een, uh, een voorbeeld van iemand die uh, met behoud van uitkering op een taxi werkte. Nou, dat taxibedrijf mag inmiddels geen mensen meer uh, te werk stellen met behoud van uitkering, omdat daar ook is vast komen te staan dat ze daar misbruik van maken. En uh, dat zwartboek kan nog worden uitgebreid, dus begrijp ik uit uw ja, woorden. Ja, daar zijn we nog steeds. Uh, we zijn op allerlei plekken bezig uh, en we krijgen steeds meer en uh, meer verhalen en helaas ook steeds meer schijnende verhalen van mensen. Melden dus, zou ik zeggen. Maaike Zorgman, bestuurder bij FNV-bondgenoten. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1. E. Het is bijna half twaalf. Mark Visser is hier met het NOS Journaal. Ja, het ging al even over de FNV. Ton Heers en Corrie van Brenk die gaan met elkaar de strijd aan om het voorzitterschap van de FNV. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. De 1,2 miljoen leden van de FNV kunnen de komende twee weken via internet stemmen.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 Koning Willem-Alexander heeft na zijn inhuldiging een paar dagen om bij te komen van alle festiviteiten. De koning verschijnt op 4 mei, zaterdag pas weer in het openbaar. Hij is dan samen met koningin Maxima bij de nationale herdenking op de Dam. De troonswisseling is gisteren door miljoenen televisiekijkers gevolgd. De inhuldiging van koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk trok de meeste kijkers, bijna 6,6 miljoen. Bijna driekwart van de Nederlanders volgde de troonswisseling via de NOS op Nederland 1. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En files, nog altijd John Bakker bij de ANWB. Ja, files inderdaad op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... voor knooppunt Kleinpolderplein, 4 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken daar weer vrij. Op de A50 van Arnhem naar Osspeck knooppunt Ewijk 2 kilometer. En bezoekers aan de Keukenhof, die komen eerst in de file... op de N207 bergambacht richting Lisse... Tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom, 6 kilometer. Dit is de Gids.fm, met Deborah Bleckenhorst. Zometeen ons politiek forum in Midweek Den Haag. Hier zijn Santana en Michelle Branch. <middels> The Game of Love. Michelle Branch en Santana. En Santana is in juli live in ons land te bewonderen... op het Noordse Jazz Festival. De het is stil op het Binnenhof, want parlement en kabinet... zijn tot en met maandag 13 mei met reces. Maar onze politieke junkies trekken zich daar niets van aan. Zij nemen de Haagse politieke zaken gewoon door. Peter K., politiek redacteur van Pauw en Witteman... en Francisco van Jolen, eindredacteur van Joop.nl. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Hebben jullie gisteren gekeken naar de Verenigde Vergadering... van de Staten-Generaal in de Nieuwe Kerk? Ja, natuurlijk. Hebben ja. We gekeken. Ik wist er wel. Ja, zeker. Francisco Dat ook. Dat een, een bijzondere gebeurtenis. Een bijzondere gebeurtenis. Uh, hoeveel Kamerleden hebben de eten afgelegd? Uh, is dat jullie ook opgevallen? Uh, uh, en hoeveel ook de belofte met het verschil gezegd dat de eet door gelovigen wordt afgelegd? Ja, nou, het was opmerkelijk om te zien dat, uh, dat nou, bijna de helft van de Kamerleden de, de eet aflegde, Terwijl als je gaat tellen er slechts 35 uh, namens een christelijke partij in het, in het parlement zitten. 20 of zo in de, in de Tweede Kamer. Ja, uh, stukken 14 in de eerste. Ja, 21 en 14. Ja. Ja. Dat is een mooie verdeling. En, uh, maar het blijkt toch dat het, dat het religieuze gedachtegoed op de religieuze beginselen, nog bij veel meer mensen uh, leven. Dus uh, op de een of andere manier heeft, heeft het uh, christelijk gedachtegoed... toch nog heel veel invloed in onze samenleving, ja, blijkbaar. toch een opvallend puntje. Uh, Jort Kelder tweette zelfs, uh, eindstand inhuldiging. Ik vrees dat de aanroepers van de heer, Allah en Kluis, winnen. Conclusie, ons parlement is niet seculier. Zorgelijk, punt. Nou, weet je wat ik heb gedaan? Ik ben het gewoon eens gaan tellen. Nou. Dus ik heb gewoon gekeken van hoeveel wordt er nou de belofte. Want het was een grappig was op Twitter. veel mensen, verkeerde in de veronderstelling. Er werd meer de eet afgelegd dan dat de belofte werd afgelegd. Um, ik moet zeggen, ik heb er geloof ik, want de verbinding viel even weg. Dat kan wel eens gebeuren. Ik heb geloof ik vijf Kamerleden gemist. Dus dan zouden, maar dan nog eens de eindstand die ik heb. Um, 84 Kamerleden. En dat is de eerste en tweede Kamerleden. Hebben de uh, eet afgelegd. En 118 Kamerleden. De belofte. Dus ja. dat zijn er toch wel veel meer. En alleen het enige, en ik denk dat daardoor ook een beetje beeld ontstond. Aan het eind waren de deputaties van, eh, moet ik even goed zeggen, Aruba, eh, Curaçao en Sint Maarten. En eh, dat waren twaalf mensen, als ik het wel heb. En daarvan op één na legden ze allemaal de eten af, eh, gelovige landen. Dus eh, aan het eind leek het even alsof er gewoon een tsunami van eten over je afkwam. Maar over het geheel was het genomen, was het toch eigenlijk allemaal het loft. Wat ik wel aardig vond om te zien, is dat je ziet... je hebt natuurlijk aan de ene kant de con conventionele partijen... Eh, die de vanzelfsprekend allemaal de eten afleggen. Maar daarnaast, de niet-confessionele partijen... daar loopt het allemaal door elkaar. Gewoon. En in alle partijen, je zou dus denken... bijvoorbeeld bij de SP, er is niemand die de eten aflegt. Nou, dat is niet Toch zo. Wel. Harry van Bommel legt de eten af. GroenLinks, Jesse Klaver legt de eten af. En dat vind ik eigenlijk wel mooi... dat daar zo'n diversiteit in bestaat. Van, nou, die wel, die, die, die niet. En daar is eigenlijk, vond ik het van tevoren... als je maar me die mensen van tevoren had neergezet... en gezegd van, he, leg jij de eten af of leg je de af, had ik dat niet zo... Uh, uh, ingeschat. Nee, nee. Dus dat vond ik wel verrassend. Maar goed dat je ja. daar ook geen geld op in, hebt ingezet. Hè, in dat, en dat is voor mij eigenlijk ja. altijd. Dat is zeg maar een wijze les, heb ik al vroeg geleerd in het leven, is om nooit ergens geld op in te zetten, want ik ben het altijd kwijt. Nou, ik denk dat er veel katholieken bij waren. Mensen die katholiek ja. zijn opgevoed en uh, katholiek blijf je natuurlijk je hele leven. Dat is een rekbaar begrip. Daar hoef je niet per se voor naar de kerk te gaan. Nee. Daar kun je even, uh, even goed nog uh, katholiek voelen. Zeg maar. En dat tonen ze gisteren. Ja, ja, ik vind wat misschien ook meespeelt, maar goed, ik heb daar wat discussie over. Ik vind dus de eet als taal mooier dan de belofte. Ja. Dus Hij is ook iets langer. Je, ja, zegt iets je neemt meer je moment. Natuurlijk. Je neemt meer je moment. <laughs> dat heeft <laughs> dus ook ja. wel wat zin. Ik zou ja. dus eigenlijk wel willen dat je. De, maar ik heb geen idee hoe dat in andere landen is. Of je, ik vind het sowieso leuk dat je kan kiezen. Hè? Dus je kan kiezen voor een van de twee. Ik weet niet hoe dat in andere landen geregeld is. Uh, maar ik zou dus willen dat die belofte die kan. Eigenlijk wel best wel wat beter. Daar kunnen ze nog wel uh, beetje een beetje schaven. Een beetje via crowdsourcing een leuke tekst op. Uh, Pas in de ja. ja. ja. Goed, heren, ter zake. Uh, Politiek Den Haag is met reces. En sommige politici doen het dan even rustig aan. Ze leggen bijvoorbeeld een uh, werkbezoek af. Maar staatssecretaris van Financiën Wekers heeft het wel wat drukker, Peter. Ja, die is heel druk bezig met een, ja. uh, met een uh, brief. Een feit, helaas, voor de Kamer. Dat hij op 4 mei af moet hebben. En die zit in een penibere situatie. Want uh, als je door je eigen ambtenaren wordt uh, gebrandmerkt... Ge ge als een soort verrader, wat gebeurde... Ja. Uh, ja, dan heb je echt een probleem. Hard werken. Dat, uh, dat is hard werken. Ja. En het, ja, het punt is ook dat hij niet al brandschoon aan deze kwestie begint. Want hij heeft uh, een paar maanden geleden had hij de kwestie van Rij... waarbij het ging om een uh, reclamezeil langs de uh, A72, meen ik. Een ja, grote billboard, hè? Ja, ja. En uh, waarvan gezegd werd dat hij dat... waarvan bleek dat hij dat cadeau had gekregen van Van Rijmen. Nu moet binnenkort bekend worden om wat voor bedrag dat is gegaan. Het moet in het jaarverslag van de VVD terechtkomen. En daar zal wellicht wel blijken dat dat toch wel een, een groot bedrag is. En uh, ja, dat is wellicht in het verleden ook wel vaker gebeurd. Um, ja, dan heeft hij ook weer een, een nieuw probleem. Dus brandschoon is hij al niet. Zeg maar. Nee, uh, want... En, twee lastige, en allebei lastige kwesties. Het zijn niet de... Het hangt allemaal de geur van fraude omheen. me heen. Of niet, niet, nou, niet bij de laatste kwestie dat hij daar zelf verantwoordelijk voor is. Maar wel dat het uh, dat er geen fijne kwesties zijn. Nee, en er is ook een verschil met Teven. Kijk, Teven is uh, voor de VVD een belangrijke pion. Dat is, uh, en Teven stond ook even op het punt, uh, in grote problemen uh, geweest. Maar die wordt gesteund, want Teven is een belangrijke schakel om de PVV af te stoppen. Dat is een beetje de rechterflank van de VVD. Uh, voor wekers geldt het veel minder. Wekers die, En bovendien is dit een onderwerp waarvan VVD-stemmers juist zullen zeggen... pak het even goed aan, minister van Financiën. Die fraude van die Bulgaren, dat willen we helemaal niet. Um, nou, heeft die, dat heeft hij gewoon niet goed gedaan. En uh, daarmee, uh, dat betekent voor de steun uit de VVD... dat dat ook minder zwaar zal zijn dan dat er bij teven was. Ja, in oppositie raakt ook uh, wel bloed, mag je dat zo zeggen? Want uh, ja, CDA Pieter Omtzigt uh, omschreef zijn brief... die hij eerder al stuurde als een schandalige flutbrief. Ja, daar stond ook niks in. Dus nee. dat, is, uh, dat was klaar. En het is, hij heeft toch nog een beetje de massa dat het nog, uh, zo, zo nog een paar dagen uitstelder was vanwege de inhuldiging. Maar hij moet wel via mij met echt iets komen... om, dat, uh, om zijn positie uh, te... te Behouden. Van uitstel komt geen afstel. Zeker niet. Nee. Nee, want op 14 mei wordt er ook over gedebatteerd natuurlijk. Ja. Um, uh, de, de, nog even terug, uh, of in ieder geval om daarbij te blijven. Um, Kamervoorzitter van Miltenburg kreeg het uh, tijdens die regeling van werkzaamheden... over dat debat uh, nog aan de stop met Buma. Ging Buma te ver? Nou, ik vind van niet. Want kijk, wat Buma daar zei was, u bent sturend bezig. En zij interpreteerde dat zelf heel erg als dat ze dat stuurde in de richting van haar partij. Het was een, dat debat zou over weken moeten gaan. Zij nam zelf die suggestie over van... oh, uh, probeer ik mijn staatssecretaris te beschermen... weet je wel, ik word hier in een soort partijhoek gedrongen. Terwijl sturend bezig zijn bij een Kamervoorzitter... dat gaat ook heel vaak over het tegenhouden van debatten. Kamervoorzitters willen zo min mogelijk ja. debatten. En, want het, er is een file aan debatten, zeg maar. Dus zij probeert dat dan af te remmen. En als ze zelf dat zo oppakt, ja, dat is natuurlijk haar eigen interpretatie. Weet je, wel. hij heeft dat er helemaal niet bij gezegd. Dus dat is vreemd. Ja, en da daardoor ga je dus ook twijfelen over. Was dat dan ook zo? He, dat is het raar. Zij komt daar ja. boven. En eens dacht ik, want ik vond Buma ook helemaal niet. Die had gewoon, er waren een paar mogelijkheden van hoe je uh, uh, het kan aanpakken. En Buma die zei van, ja, uh, waarom, uh, waarom, uh, waarom hebben we het niet over deze optie? En toen kwam zij ineens van je beschuldiging van partijdigheid. Nou, als, jij, als je met zo'n beschuldiging komt. Ja, die kaartst onmiddellijk dat je terug van, oh, was het dan misschien wel uh, partijdigheid? En daarbij was ze dus ook, ja, het is, het is nou, een beetje gerommel in de VVD, want we hebben het alleen maar over VVD'ers die rare dingen doen, maar de, uh, daarbij nou ja, de zag ik. In de kamer zitten dat boven de partijen, zo moet je dat ja, zien. Nee, dat, nee, maar goed, dat, dat is ook altijd zo. En dat is, uh, maar de, BUMA maakte haar op die manier helemaal niet verdacht. Zij maakte zichzelf ja. Daardoor verdacht. Maar wat interessant was, er gebeurde, de zondag daarna zat ze bij Eva Jinek. Ja. Nou, die hadden met de neus in de boter, weet je wel. Dat was een afgesproken interview, want vanwege de inhuldiging... waar zij een belangrijke rol in speelde... was dat een afgesproken uh, interview wat er zou plaatsvinden. Um, in dat interview dat werd het soort functioneringsgesprek. Ze zeven, acht minuten over dat falen in de kamer... en dat het steeds maar niet goed gaat. En, dat, en dan zat een, een vrij geïrriteerde van Miltenburg... antwoord te geven op al die vragen. Ik weet een beetje hoe dat gaat vaak bij televisie. Ik vond het heel mooi om te zien, hoor. Ik bedoel, Zo'n gast wil je graag hebben op die manier. Maar heel vaak zeggen dat soort gasten... oké, okay, we hebben dat interview gepland staan. Uh, ik wil best even twee minuten over de actualiteit praten. Maar daarna moet het toch gaan over die inhuldiging. Want dat is eigenlijk de reden waarom ik kom. Was voor haar misschien ook wel wat verstandiger geweest. Want ze maakt het maar groter en groter. Uh, een funct openbaar functioneringsgesprek, ik vind het niet handig. Zeker als je er een beetje chagrijnig mee bent. En als je daarbij ook nog zegt over Buma... Dat ze, dat ze nog steeds boos op hem is. Nou, hoe onhandig dat, is dat, weet je wel? En dat, dat hij niet zijn excuus heeft opgeven, terwijl ze dat eigenlijk wel wil. Nou, wat er eigenlijk in dat gesprek opviel, er kwamen wel zes, zeven, het leek wel een voetbalwedstrijd van het heel elftal, er kwamen zes of zeven kansen voorbij, waarbij ze de angel uit het conflict had Precies, kunnen trekken. een grapje waar, had kunnen maken. Even kunnen zeggen, want waar gaat het uiteindelijk om? Zij moet haar gezag als voorzitter uh, uh, vestigen. Nou, gezag krijg je niet door te zeggen, ik heb gelijk. En dat is wat ze eigenlijk... Nou, altijd sterker deed. nog, kijk, ik bedoel, ze is die Kamervoorzitter die boven de partijen staat... en zet er nu Buma weer heel hard weg. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Zij moet op zo'n moment zeggen, nou, er was wat aan de hand... maar dat bespreek ik nog wel met de heer Buma. Daar gaan we nu niet verder op. En natuurlijk ben ik niet meer boos. Ze had één opmerking die heel goed was. Ik betwijfel of ze dit zelf bedacht heeft of dat iemand dat heeft geadviseerd. Maar dat doet er niet toe, want ze zei het wel. Ze zei, ja, nou, wat had ik moeten doen? Ik had veel eerder moeten schorsen... en die partijen dat even met elkaar onderling moeten uh, laten uitvechten. Nou... Als ze dat aan het begin van het interview ja, had gezegd... En klaar. En klaar, dat was het. Ik had het even niet zo door moeten gaan. En nu en dan werd ze nog een beetje gespaard... want uiteindelijk is ze volgens mij gered door um, Zijlstra... die in de, in de wandelganger zat. Die heeft toen gezegd van jongens, uh, uh, klaar en over hiermee. Dat heeft ze dus, dus niet slim aangepakt, nee. Ja. nee. En de vraag, nou Peter zei vorige keer, van, uh, toen we het over haar hadden... want we hebben het helaas, zien, nou ja, helaas, we hebben het wel vaker over mevrouw van Miltenburg... als Kamervoorzitter, van nou, eh, we wachten op een emotionele woedeuitbarsting... en dan is het misschien voorbij. Nou, dit was een emotionele woedeuitbarsting. De vraag is, moeten we nou weer tot de volgende wachten? Misschien wel, maar in het presidium rommelt het enorm. Dus wat dat betreft, dat, dat betreft is het voor haar nog niet uh, klaar. Ah. Spannend. Zullen we het nog even hebben over de Partij van de Arbeid? Altijd leuk. Ja, partijcongres zaterdag. 99% stemde voor de motie tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Samson legde die motie ook gewoon uh, na zich neer. Heeft hij het nu, uh, Peter, de realist, het definitief gewonnen van de opgewonden actievoerder? Dat denk ik niet. Nee. Nee, het is een, uh, hij zit in een heel lastig pakket. Samson kon dit niet weggeven, want de VVD heeft het gevoel dat ze al veel te veel hebben weggegeven de laatste tijd. Met het sociaal akkoord en met... Uh, na nou, een aantal andere dingen die vooraf gingen, die zorgpremie toen. Dus de VVD houdt keihard vast aan dit, on uh, dit onderwerp. Um, maar de manier waarop hij zijn congres te woord heeft gestaan... dat uh, is ook wel vraag om problemen. Want ja bedoel, als je dan zegt, van nou, oké okay, leuk dat jullie dat vinden, maar ik ga het niet doen. Kijk, normaal zegt een politicus vaak van... Uh, nou, ik neem mee wat jullie gezegd hebben en ik kijk wat ik er nog mee kan doen. En dan kan hij in de laatste stadium natuurlijk nog zeggen van... Uh, ik kan er niks mee. Het is heel eerlijk wat hij doet... Maar het roept ook binnen zijn fractie enorme weerstand op. En ja, dat, uh, dat gaat... Uh, ik bedoel, Nu heeft hij zelf een ledenraad bij elkaar geroepen. En dat is Zelfs heel verstandig mee, he. dat ja. hij dan dingen gaat uitleggen. En hij zal ook in de media uh, zijn tijd nemen om dingen te gaan uitleggen. Hij moet wel. Misschien doet hij het wel vanavond bepaald. Dat zou kunnen. Of um, zit hij vanavond bepaald. Ik weet het niet zeker. Maar dat, uh, dat, dat, dat, dat willen we natuurlijk wel graag. Ik bedoel, je wil graag zijn verhaal horen en... en welke stappen hij nu verder gaat zetten. En hij zal dat ook moeten uitleggen. Want ja, anders dan gaat die revolutie binnen zijn partijen alleen maar door, denk ik. Francisco? Nou ja, kijk, er, er is binnen het Partij van de Arbeid grote heibel hierover. Hij heeft wel een beetje een probleem. Hij heeft, denk ik wel, nou, Peter heeft gelijk. Hij, uh, Samson lijkt in de modus te verkeren dat hij het het beste weet. Een beetje van Miltenburg. Van, ik weet hoe het moet en luister nou maar naar mij. Dat is een methode die niet heel goed werkt. Aan de andere kant, misschien... Ik, het is een politicus, dus uh, ik denk dat hij zegt: Van ik, ik verbeter mijn positie tegenover de VVD. We moeten niet vergeten: uh, er wordt al lang een campagne gevoerd van dat de VVD wordt leeggegeten door de PVDA. Ook al is dat niet in de uh, en praktijk. Zien dat is overigens niets, maar goed. Nee, met de praktijk: hè, dat, dat is het beeld wat uh, door een bekende ochtendkrant vooral heel graag geschapen wordt. Van Rutte laat zich uh, mangelen door de PVDA voortdurend. Nou, daardoor zou hij dit niet kunnen doen. Aan de andere kant kan je je kunnen zeggen: Als hij dit heeft weten behouden, want een principiële kwestie waarvan hij kan zeggen... ik heb daar veel last in, de partij van... zal die uh, misschien wel terug kunnen eisen. Dus, en dat verwacht ik eigenlijk... dat hij over een tijdje kan zeggen van... kijk, eens, dit heb ik binnengehaald en dan is iedereen dit weer vergeten. Ja, maar want het maar rare... er, zit wel, er zit wel een probleem bij. Want het is niet gewoon puur politiek onderwerp. Het doet mij steeds meer denken aan de kwestie Irak. Weet je wel, de PvdA heeft toen uh, het, in het kabinet uh, Bosch en de. Afgesproken om niet een commissie uh, het onderzoek te laten doen naar de, uh, de, het meegaan in de oorlog in Irak, zeg maar, het, het geven van politieke steun. Dat was meer dan een uh, politieke kwestie, het was een principiële kwestie. Hans van Milo heeft dat bij ons in de uitzending ooit mooi uitge uitgelegd en gezegd: van over dat soort principiële zaken doe je geen uh, concessies, daar maak je geen politieke afspraken over. En hierbij, dit roept een beetje hetzelfde gevoel op: dit is een, een emotioneel punt en een principieel punt voor heel veel mensen. En dat maakt het moeilijk om erover ja, te praten. Het, het is wel een beetje een makkelijk principieel punt. zeg ik eerlijk. Ik vind dat zelf. Doe maar. Ja, nou ja, omdat. Kijk, als we. In Nederland. gaan we best wel. Uh, dat is best wel een punt van zorg. schandalig om met vreemdelingen. Hè? Die worden opgesloten. op een manier die slechter af is dan misdadigers. Uh, we ga, het is, mens, Nederlanders realiseren zich niet. wat het betekent. als je geen Nederlands paspoort hebt. dan heb je heel veel problemen gewoon. Dat is heel erg lastig. Op allerlei niveaus. En. Uh, daar zijn we helemaal mee akkoord gegaan. Dat, dat, dat mensen lang in de asielzoekerscentra zitten opgesloten. Dat ze niet mogen werken. enzovoort. En nu is er één dingetje wat voor een illegaal niet zoveel uitmaakt. Hoor. Of die nou een boete krijgt, ja of nee. En ik spreek een beetje uit ervaring. Ik heb illegaal in huis gehad. Ik weet ongeveer wel wat voor een illegaal belangrijk is, ja of nee. Um, die 390 euro boete, die kan er dan ook echt nog op bij. Dus er wordt van iets wat eigenlijk niet zo heel erg belangrijk is iets gemaakt. Gemaakt. solliciteer jij naar een spreekbund op de ledenraad van uh, PvdA. Op 12 die, mei die mag je misschien wel meissel. aanschuiven, Francisco ja. van Jolen. Uh, eindredacteur van jo.nl en Peter K., politiek redacteur van Pauw en Witteman. Dank jullie wel. De site van de gids.fm is geheel vernieuwd. Nu ook voor uw tablet en smartphone. Met nieuws en achtergronden, video's en blogs. Bezoek nu de nieuwe site van de gids.fm. Als je een muziekstuk wilt spelen, kan je proberen het op je gehoor na te doen. Maar als je iets nieuws speelt, of er gewoon nog geen opname bestaat... ben je aangewezen op Bladmuziek. En een van de grootste bibliotheken van Bladmuziek... is die van het muziekcentrum van de Omroep. Nog wel, moet ik zeggen, want de collectie Botti-Jellema... wordt in zijn voortbestaan bedreigd, weet Ja, dat jij. klopt. Ja, Met het opheffen van het muziekcentrum van de Omroep... is het ook een beetje onduidelijk wat er met dat gigantische archief... van Bladmuziek van de bibliotheek gaat gebeuren. En daar ligt historisch erfgoed. Zoals bijvoorbeeld een koninginnedagslied uit koninginnedag 1555. Want heden is het allemaal zo nationaal. Maar niet de een is of de ander is de vraag. Niet al zijn wij altijd concurrenten toch vandaag. Niet want voor vandaag zijn wij vereen, niet voor de show. Maar echt gemeen, zo'n grote eenheid vind je zelfs nog in Den Haag. Niet... Ja, je hoort hier vier radiopresentatoren van vier verschillende omroepen. In die tijd heel bijzonder. Ze zingen dit op Koninginnedag in 1955. En de bladmuziek hiervan is onlangs teruggevonden. Nou, dit is dan een voorbeeld van die bijzondere zaken die in de bibliotheek zijn te vinden. Maar die bibliotheek die houdt op te bestaan door de bezuinigingen bij het muziekcentrum op de omroep. En dat zou kunnen gaan betekenen dat dit historische materiaal misschien uit het papier gaat. En nu is er een lichtpuntje, daarover straks wat meer. Maar eerst eventjes naar het archief. Want bladmuziek, dat was ooit de enige manier van het vastleggen van muziek in deze tijd van MP3's en YouTube is dat natuurlijk nauwelijks meer voor te stellen. Maar het uitgeven van bladmuziek was tot 100 jaar geleden uh, de methode om liedjes te verspreiden. En uh, zoals er opnames op vinyl bestaan die niet op iTunes en Spotify zijn te vinden, zo bestaat er ook bladmuziek die nooit is opgenomen. En daarvan hebben ze dus het nodige in die muziekbibliotheek. Ik ben er eventjes naartoe gegaan met manager Marty Severt. Maar nu betreden we de kelder. Ja, de trap. De geur van oud papier. Ja, maar in deze kelder staat naar verhouding nog vrij veel nieuw papier. Want uh, we gaan straks nog even naar een kelder waar je echt het oude materiaal vindt... wat uh, in de jaren 20 en 30 al uh, gebruikt werd. Zou u de ruimte kunnen beschrijven? Ja, als je alles uh, optellen, dan hebben we uh, 5 kilometer plankruimte... En, en met, dat, met, van, hier, hier staan rode mappen, ja. ik, als ik nou even naar iets willekeurigs kijk, dan, dan zijn het, het zijn dikke mappen. Het ja, zijn echt dikke op... mappen noemen we portefeuilles. en dan zit er ook meestal een partituur in met orkestmateriaal. En dat blijkt ook wel. Symfonie nummer 3 van Saint Sans, daar zit niet alleen de partituur in. We hebben ook nog een, een B-map erbij en daar zitten alle strijkerspartijen in ja, dat en er zal ongetwijfeld is. nog een map zijn. Daar zitten inderdaad zit orgelpartijen in, de pianopartij, blazers en pauken. Ja, en dan heb je ze al snel, heb je hier al een, een flinke handbreedte, heb je ja. al gevuld aan, aan één symfonie. Ja, maar als je nou uh, de complete opera's van Wagner neemt, dan heb je nog uh, ja. veel meer ruimte nodig. En zo kom je dus aan die vijf kilometer aan archief in die kelders van het muziekcentrum van de omroepen in Hilversum. Uh, dat archief dat gaat terug tot het begin van de omroepen, dus dat is gauw 85 jaar. En in die begintijd bestond er eigenlijk nog nauwelijks opname van muziek. Dus men was aangewezen op live gespeelde muziek en dus op bladmuziek. Muziek in de categorie opera, operette, potporis, eh, dansen, walsen, marsen. Ja. En dan ja. vaak ook wel bewerkt voor kleinere ensembles, dus ook heel veel muziek voor salonorkest. Ja. En het aardige hiervan, dit zijn dus allemaal materialen die al aangekocht waren, vaak al voor de Tweede Wereldoorlog door de AVRO, de NCV, de KRO, VPRO. De omroepen die toen al bestonden en toen de collecties samengevoegd zijn in de Tweede Wereldoorlog en daarna... Is het als één muziekbibliotheek verder uh, voortgezet, de muziekbibliotheek. Toen zijn ook veel van die uh, salonorkeststukken bij elkaar in één map gestopt. Dus in sommige mappen vind je bepaald uh, werk. En dan VARA stempel erop, AVRO stempel, oh. KRO stempel. Maar sommige arrangementen zijn toch wel meer des Faras En andere zijn weer meer karo achtig Wat is het, wat is het nou, verschil dan wat uh, zo'n typisch fara's? Uh, iets meer uh, socialistisch, oh, iets okay. meer... Uh, Strijdende muziek. de, katholieke de aarde die moest ontwaken. Ja, die zag, dat zie je dan bij de FARA. We hadden sowieso vroeger een aparte rubriek socialistische strijdliederen. En dat was bijna allemaal materiaal wat oorspronkelijk uit de VARA-bibliotheek was gekomen. Ja, en dat zou nog interessant studiemateriaal kunnen worden. Hoe vroeger muziekstukken soms meer strijdvaardig werden gearrangeerd... en soms wat meer geestelijke methodes, bijvoorbeeld voor de NCV of de Caro. Nou, vlak voordat het besluit werd genomen om die bibliotheek te sluiten... is een deel ervan gedigitaliseerd. En daar kan je bij via het internet... En het zijn soms handgeschreven partituren van wel 80 jaar oud. Bijvoorbeeld het Marslied van de Varen uit 1931. Dat is dan wel weer een uh, bijzonder voorbeeld. Uh, ja, ja, het 1 mei inderdaad, ja, de dag van de arbeid. In, uh, in veel gevallen bestaat dit soort muziek alleen maar op bladmuziek. Hier is dan toevallig een opname van. Maar van heel veel dingen is dus nooit een opname gemaakt of bewaard gebleven. Dat kan natuurlijk ook. En dat maakt dit archief dus bijzonder. En je mag je wel afvragen of je dat moet weggooien nu de bibliotheek moet sluiten. Maar misschien is er een oplossing, zegt Marty Severt. Dat hopen we ja, onder te brengen in samenhang met de andere collecties... die ook soms moeilijk hebben om te overleven. Mm -hmm. En we denken dat als we collecties samen huisvesten... dan kunnen we dat misschien in, in een nationale infrastructuur onderbrengen. En daar hebben we dus nu een, een plan voor gemaakt. Omdat er in Den Haag verschillende instellingen zitten. Ook instellingen waar we al van oudsher veel contact mee hebben. Mee hebben zoals het Nederlands Muziekinstituut. En het, de wens is dus om dat bij elkaar te kunnen huisvesten. Hoe groot is de kans dat dat doorgaat? ja dat, is, uh, dat vind ik nog, nog dat zal de komende maanden zal dat echt duidelijk moeten worden ik ben niet heel zeker van de zaak ik hoewel? ben daar nog niet heel erg zeker van omdat er natuurlijk ook wel uh, nu nog, om het mogelijk te maken... een, een overgangsbudget gevonden moet worden. Om te, want voorlopig moet de muziek dan nog hier in Hilversum blijven. Ja, botte, want zoiets kost natuurlijk tijd. Uh, en die bibliotheek moet toch echt na de zomer al sluiten? Dat klopt. Maar de wethouder van Cultuur in Den Haag... die heeft wel enthousiast gereageerd op dat idee... van een nationale muziekbibliotheek met bladmuziek. Dus nou ja, misschien dat dat gaat lukken. Nou, wat wel heel leuk nog is, is om even te melden... dat iemand die die oude traditie van muziek uitgeven op bladmuziek... Uh, een beetje wel Ere. Dat is de Amerikaanse singer-songwriter Beck. Hij heeft onlangs een heel album uitgegeven in de papieren betekenis van dat woord. Dus dat is alleen maar een papieren album. Alleen bladmuziek. Hij heeft het zelf uh, geschreven, maar niet zelf uitgevoerd op een uh, cd of, uh, of mp3'tje. Dat moet ik doen, doen dan. dan dat ja. zou je zelf kunnen doen als je die muziek kunt lezen. Volgende week wil ik je daar graag meer over komen vertellen. Over een Nederlands concert met die liedjes van dat album. Ik was al even bij een repetitie. Marching to a humdrum Between the truth and a cryptogram Like skeletons stuff in a closet Gilded and camouflage All the secrets of the world Your conscience running roughshod shot I'm not throwing back dat klinkt toch heel bijzonder Botten. Dit. Ja, ze moesten dit gewoon echt prima, prima vista lezen vanaf uh, Bladmuziek. Hier hoor je dus een eerste repetitie met Nora Fischer, Deborah J. Carter en Henk Krijveld. Maandag is dat concert in het Bimhuis in Amsterdam. Dank Botten. En uh, volgende week vertel je er dus iets meer over. De buis vanavond. Ja, het tweede treffen natuurlijk tussen Barcelona en Bayern München in de Champions League. Wie haalt de finale? Want om die 4-0-achterstand op de Duitsers goed te maken, moet je wel van een andere planeet komen. Of dat gaat lukken, kunt u zien vanaf kwart voor negen op Nederland 3. Heeft u er geen zin in, dan kunt u terecht op RTL 5 om half negen voor de vermakelijke film American Beauty over een man in midlife crisis. Jurgen van den Berg zit zo hier. Surf naar de gids.fm.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 Meer tijdelijke contracten voor een flexibele arbeidsmarkt, of moeten we helemaal af van het vaste dienstverband? Vanavond in debat op 2 rond 10 over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Bij de Lexus CT 200h met 14% bijtelling krijgt u tijdelijk een topracefiets van Eddie Merks cadeau te waarde van 2195 euro. Kijk op lexus.nl.